Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse kerken erkennen schuld aan de slavernij. De Raad van Kerken komt vandaag met een verklaring... waarin staat dat ook de kerken bij de slavenhandel betrokken waren. Slavernij werd door de kerken altijd goed gepraat... en werd systematisch de andere kant op gekeken... zei voorzitter van der Kamp in het tv-programma Knevelen van de Brink. Volgens van der Kamp gebeurde dat omdat er veel geld met de handel werd verdiend.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 Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Die zoetzure leverworst die op de toonbank stond bij snackbars of viswinkels in zo'n grote pot schijven van ongeveer drie centimeter dik schuin afgesneden. Die ziet Rob Hermans helemaal niet meer in Rotterdam. En hij vroeg zich af, worden die nog wel verkocht? En waar dan? 0800-1121 als je een antwoord hebt. Je kunt ook mailen, omroepmax.nl Misschien makkelijk hoef je niet zo lang aan de telefoon te wachten. En als je dan je nummer erbij zet, bellen we je even terug... Um, Twitteren kan ook via @nachtzuster En chatten is ook mogelijk, is gezellig. Meld je even via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Zie je links zo'n schermpje. Kun je nog voor verschillende soorten chats uh, kiezen. En dan kun je meepraten met een aantal mensen tijdens dit programma via de computer. En facebook.com slash nachtzuster is een goede manier om het te liken. Ja, het is misschien fijn als je het doet. Want dan heb ik op een gegeven moment heel veel vrienden. En dat is natuurlijk voor iedereen prettig. De snelste weg om het te bereiken is 0800-1121. Bijvoorbeeld over de zoetzure leverworst. Maar ook als je weet waarom vogelpoep wit is. En vraagt Nolly Engelhard zich af waarom sommige honden het heel prettig vinden om dan door die vogelpoep heen te rollen. Zit er iets in waar ze dan tekort aan hebben, vraagt ze zich af. 0801121. Mevrouw Nieuwenhuizen wil graag weten of er in plastic schadelijke stoffen zitten. Zodat als ze iets in de diepvries doet en ze haalt het weer uit... dan vindt ze het plastic altijd een beetje stinken. Maar is dat ook nog slecht voor je? Wat voor stofje zit erin? 0801121. En mevrouw Nieuwenhuizen wil weten op welke temperatuur je nu wat moet wassen... om alle bacteriën morsdood te krijgen. 0801121. En als we het dan toch over de was hebben... rol de die heeft wel eens dat de was dan een tijdje blijft liggen, nat al. En dat er dan van die zwarte vlekjes in komen. Dat noemen wij thuis het weer. Nou, hoe je het erin krijgt, weten we het wel. Maar hoe krijg je het er weer uit? 0800 1121. Zag ik een flinke meid om voor mij te was te doen? Maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd. Dus zag ik een leuke meid om voor mij te was te doen. Maar die dame oh, hey, oh. No dus was ik ooit. Pijnenwasjes, foto's, doe ze wasmachine. Laat lekker draaien. Steeds verhinderd wasmachine. Pijnenwasjes, foto's, doe ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Steeds wasmachine. Maar misschien was wasmachine geen stuk, maar ik had er geen erg in. Want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk. Mijn wasmachine geen stuk, maar ik had er geen Kleine wasjes en grote wasjes, alles in de wasmachine. Trafassie was dat. 0800 1121 Frans, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik ben Frans. Ja, dat dacht ik al. Zeg dat, het eens, dus, Frans. Dat ging over die, die zure leverwoest. Ja. Die is uh, nog verkrijgbaar bij de Jumbo. Echt waar? Ja. Maar wel echt in de dikke plakken en zoetsuur. De hè? Niet de plakken. dunne plakjes, want dat vond hij inferieure plakjes... Nee, in de dikke plakken en uh, precies zoals die meneer ze hebben wil. Oh, nou, dat is nog eens een goed advies, zeg. Wat fijn. En, en is het je toevallig opgevallen of ga je ook altijd nee, even. Nee, ik, dus, uh... ik eet ze zelf ook. Dus. Echt waar? En ik koop ze bij de Jumbo in Zevenum. <laughs> Kijk, nou, <laughs> Dan weten we dus. ze te vinden. Hartstikke goed, Frans. Frans, Ik had, ja? ik had nog een vraagje. Ja. Uh, ik vroeg me eigenlijk altijd af, uh, als je ook peloton wielrenners hebt, hè? ja en dan rijdt de kopgroep weg ja. en die neem ik een kwartier voorsprong. Ja. Hoe zo'n ploeg dan uh, op de meet precies weer teruggepakt wordt. En dan gaan die andere harde fietsen. Ja, dat begrijp ik, dat fietsen, <lacht> maar uh, dat blijft voor mij toch altijd een raadsel, want dan zit er in zo'n kopgroep zitten er toch, die behoorlijk fietsen kunnen, ja, en die worden dan toch teruggepakt. Ja, ik denk dan altijd, ik heb er helemaal geen verstand van, maar ik ja, praat ik gewoon niet. graag. Maar, maar ik heb dan wel de, de, ik weet nog, vroeger moesten we op school moesten we altijd een rondje park hardlopen. Ja, ja, ja, ja. En dan ging ik altijd heel hard van start. En dan bij het tweede bruggetje, dan werd ik toch door de rest van de klas wel weer ingehaald. En dan eindigde ik als allerlaatste, als iedereen al zeg maar twee wiskundeuren achter de rug had, dan kwam ik nog eens een keertje binnen. Ja, oké, okay, maar wij zijn natuurlijk amateurs en dat zijn allemaal professionals. Met een professionele begeleiding erbij. Ja, ja, ja maar ja, je dus moet dus natuurlijk wel ook... risico's nemen. Want als iedereen op zijn fluitjes fietst, dan is er natuurlijk helemaal geen spanning aan. Dus je moet af en toe net tegen die grenzen. Dan kan je er natuurlijk ook net weer overheen. Ja, maar ik vind zo'n kopgroep. Als, als daar ook ja. uh, goede wielrenners in zitten en ze worden toch teruggepakt. Dat verbaast me altijd. Een ja, beetje. die zouden toch moeten weten wat ze doen, hè? Ja ja ja Het ja. is jammer dat Frank de Mos al naar huis is, want die heeft echt verstand van fietsen joh. Ja ja ja. ja. Die is uh, vier keer de Alpe d'Huez op gegaan tijdens de Alpe d'Huez uh... ja. Echt ja, hoor. Hij nee, liever dan ik. Ja. <laughs> nou, ik wou het niet zeggen, maar ik ben blij dat jij het nee, doet. Okay. Hey, ik uh, ik uh, hoop dat er iemand met verstand van wielrennen nog wakker is. En dat okay. niet al die topsporters keurig liggen te slapen. Zodat ze morgen weer in de kopgroep uh, voor het uh, peloton uit kunnen uh, fietsen. Ja, ja, ja, ja. 0800-1121. Okay. Ik doe mijn best, Frans. Zeg bedankt. Oké, okay, oh, ja. hou je veilig. Dag. Rijn Mossel, goeienacht. Rijn. Goeienacht, Astrid. Heet je echt Rijn Mossel? Ik heet Rijn Mossel. Ik vind dat en de mooiste naam meerdere, nu al van vannacht. Wij hebben meerdere keren met elkaar gesproken. Echt waar? En heette je toen ook al Rijn Mossel? Toen heet ik, toen heet ik nog steeds zoals ik nu heet. Nee, dat is me helemaal niet opgevallen. Nog, weet, je, weet, weet je nog uh, bijvoorbeeld... Uh, oh, dit is altijd zo leuk, vraag, want ik weet het ook. Ja. De, de vraag waar nooit Ja, Deze vraag herinner je je vast. Oh, ja. Dat, wa dat was de kont naar achteren. En dat ze, en dat ze van hut, hut, hut zeiden. <laughs> nee. Ja, daar heeft niemand over gebeld. Inderdaad. Dat was raar, hè? Was ja, jij dat? Ja, dat was ik. Maar toen dacht ik dat je Hein heette in plaats van Rijn. Nou, kijk okay, maar goed. Denk ik. Beschil, wat heb maakt je het. Heb je mosselen in de Rijn? Ik heb geen idee of je Zal mosselen in de Rijn hebt, maar. Ze heb je mosselen zijn? in de Rijn? Dat is zo grappig. Ze zullen vast hier ja, maar waar belde je over Rijn? Australië. Uh, uh, allereerst begrijp ik de vraag van die beste meneer niet. 2000 euro. Ja. Dat je uh, ik, ik krijg soms en binnen met uh, ja ongeveer nog twee twee nullen erachter van het uh, onze centraal justitie. Nou, dat, li euro. dat lijkt me stug. Nou, dat geloof je het niet, maar mag ik ze naar, naar, naar jou doorsturen? Ja, want nog twee nullen erachter, dan, twee, dat twee is nul twee nul ton, hè? Twee ton. Twee, twee en een kwart ton. directelijk verkregen. Voordeel. Huh? Je gelooft het niet. En dan kreeg je gewoon een, een, een, een envelopje in de bus. Gewoon van twee en een kwart ton. Maar wat, wat, heel... wat voor... Wat, hoe lang heb jij niet-handsfree niet gebeld voor twee en een halve ton? Ja, dat, nee, dat, dat, dat noemen ze wederrechtelijk, verkregen voordeel. Ja, maar dat snap ik toch niet? Leg het uit. Nou, dat betekent dat je iets, iets, iets verdiend hebt. Want, je bent natuurlijk totaal onschuldig, dat begrijp je. Ja, maar wat zou je gedaan kunnen hebben als je niet nou, onschuldig was? Dat, dat, dat, dat je iets te veel verdiend hebt en daar willen zij dan ook een stukje van. Twee en een halve ton? Nee, twee en een kwart ton. Twee en een kwart ton te veel verdiend. Ik, ik, ik, ja, ik wil niet overdrijven. Nee. Maar ik bel eigenlijk over de vogelenpoep. Ja. Want dat, dat is veel interessanter toch? Ja. <tog> <tog> <manier van> <vogelenpoep> nee, maar zeg, wat, wat, wat, je, je hebt ook nog verstand van vogelpoep. Nou, kijk, ja, ik, vond het, ik vond het een hele leuke vraag, want ik erger me dat zelf ook. En ik hoorde ook een beetje aan jou, uh, ja, de manier op jij dat inter interpreteerde, dat jij ook dacht van, oh, nou krijgen we het, want hè. Koprofagie? Koprofagie, dat is nou een van de ergste dingen wat bestaat. Dat, dat die honden, behalve er in rollen, er ook heerlijk van gaan smikkelen. Ja, dat was ik inderdaad bang dat ze dat ging zeggen. Maar dat Juist, doen ze dus. Oh, maar dat doen en Bram dat, en Eefje niet. Nee, maar mijn teefje wel. Oh, oh, Schrikkelijk. En als ik ergens niet tegen kan, is dat dat... Oh, dat ze dat doen, weet je wat? Dat ze dan... Oh, de rillingen lopen over mijn rug. Maar waarom doen ze dat dan? Kijk, en, en dat vroeg ik me dus af. Kijk, waar, waar, waarom zij er in rollen? Dat is algemeen bekend. Oh, behalve is, bij mij. Bij iedereen behalve bij mij, ja. Ja, maar dat, dat, dat heeft te maken met natuurlijke afweer. Een hond wil natuurlijk, die, die is natuurlijk een predator. En, en, en, je, je hebt beesten waarop gejaagd worden. En je hebt beesten die jagen. De oh. beesten die jagen, die willen... Zoals een hond, een, een carnivore is. Ja. Die willen niet opvallen. Dus die gaan zich in alle natuurlijke luchtjes, sterke luchten... Die willen graag naar vogelpoep ruiken, want hé, hey, dan ben jij onschuldig. Die willen niet naar honden ruiken, want dan weet de prooi van... Hé, hey, ik ben prooi. En vogelpoep is ongevaarlijk. Oh, dan wil ik wel echt heel graag weten... waarom honden dan zo enorm sterk naar hond ruiken. Juist daarom. Nou, Inderdaad. Daar geef je het zelf al mee aan. Omdat ze zo'n sterke lucht van zichzelf hebben... Ja. proberen ze een nog sterkere lucht te zoeken om dat te camoufleren. Nou, dat vind ik dan wel heel slim. Daar had dat had ik maar... niet bedacht. Nee, maar wel, dat klopt dat... natuurlijk, als ik een, uh, een Maltese ja. leeuwtje ben... en ik wil een eend vangen... dan ja. denkt die eend, die denkt natuurlijk, volgens mij ruik ik een Maltese leeuwtje, ik moet wegwezen. Tenzij nou, ik absoluut. net door de poep heb liggen rollen... dan denkt die eend, ik ruik een andere eend, laat ik eens gaan kijken. Absoluut. Wat is zo eenvoudig is het. Het is zo eenvoudig dat natuurlijk het is, Dat is dus hoe een koe een haas vangt. door, door de konijnenkeutels te gaan liggen. Nee, dan nou doe ik dit drie stappen te ver. Ja, die ja. gaat achter een boom staan toch Ja, en dan doet hij een wortel na. Ja, ik dacht. Een bloemkool. <laughs> nee joh. Ja, geweldig. Ja. Nee, maar wat ik me nou afvraag. is ja. dat coprofagie verhaal. Ja, waarom ze het dan, dan opeten. En ik heb al eierkoeken en bananen en het hele verhaal... en duizend en één dingen die mensen mij daarna aansmeren. Maar niets helpt. Behalve die... Wacht heel en, even. En, en, wat, en, wat helpt een eierkoek tegen... coprofagie, oh? hè? Dat laten uh, we het netjes noemen. coprofagie ik, ik vind het prachtig. Ja, dat, dat, dat is strontvreter. Oké, okay. maar we hebben het over de hond, hè, nu. Ja, Toch? dat is ja, de hond. Okay. Dat, dat nee, omdat ze en, jouw eierkoek aansmeren. Ik denk van, nee joh, neem lekker een eierkoek. Nee, nee, maar dat, dat schijnt echt te helpen. Dat sommige mensen die zweren bij eierkoeken en bij banaan en een calciumtekort en pepermuntjes. Uh, ja. Maar ik heb alles geprobeerd bij mijn honden. Maar uh, bij Money en bij Ninja en bij uh, mijn hondjes helpt het echt niet hoor. Nee, ze blijven het die blijven, eten. Die blijven, die blijven gewoon heerlijk zo. En het liefst vers en warm en dampend. Ach, het, nee, ik vind het heel vies worden nu, Rijn. Maar is ja, maar het, het niet gewoon... maar het is een feit. Nee, maar misschien dat Manny en Ninja ervaring hebben met het feit... dat de eenden of de vogeltjes ze herkenden aan hun slechte adem. Oh, ja. Dat ze oh, daarom dat even de mond spoelen. Oh, ja. Dan ruik ik oh, lekker naar vogel. Oh, er gaat een wereld weer voor me open. Rijn, uh, mocht er nog iemand bellen, dan hoor je het hier het eerst. 0801121. Ja, ik, ik neem maar aan dat je weinig onpasselijk bent geworden van dit... Een, spreek, een klein pitsie. Okidokie. Maar dat was toen je eierkoek zei. <laughs> ja, dat ja, ja, direct. gloodirekt. Dag Rijn. Ik, ik wens je verder een hele fijne nacht en bedankt voor het leuke programma. Ja, insgelijks. <laughs> Dag. Okidoki. Hoi. Joke. Goeienacht. Goeienacht, Joke. Oh, oh, wat heb je ineens een hoop vragen gekregen. Nou, het gaat lekker, hè? Ja. Maar er kan ja, nog meer je bij. Kunt, ja. Je kunt soms drie vliegen in één klap slaan. Oh. Uh, het weer, ja. de bacteriën ja. en de parabenen. De wat? Oh, de, dat zijn de stofjes in het plastic, zeker? Ja. Kijk, van, dat weet je uh, dat allemaal, Joke? Ja, ik weet alles. Zo, nou dan ga ik er even voor zitten. <laughs> Kom maar door. Nee, um, het weer in bepaald wasgoed, dat uh, gebeurt meestal bij katoen, bij natuurlijke stoffen omdat er, die er extra gevoelig voor zijn. In synthetische stoffen heb je het niet zo snel. Maar cartoonenstoffen, daar moet je altijd een beetje alert op zijn. Nou hangt het er vanaf of ze kleur hebben, of dat ze wit zijn. Ja. Want dan kun je, als ze natuurlijk wit zijn, een laak of een sloop, of ja. weet ik veel, een handdoek of wat, een kleedje, dan kun je daar, of een hemd misschien wel, of ondergoed, dan kun je daar mooi oxy op loslaten. Ja. Een beetje dik insmeren en dan even kijken of dat uh, goed uitbijt. Zo niet. Ga je er ook nog een paar druppeltjes chlorop loslaten en werkt het niet, dan moet je met het weer leren leven zoals wij ja. allemaal in Holland. Want uh, dan bederf je het alleen maar, dan bijt het heel erg uit. En het beste is om ervan te leren. Elke keer als je zoiets ziet met het weer erin, dan laat je niet bij dat liggen. Dan denk je, dan nou, moet je even er goed naar kijken en dan moet je bij jezelf even tegen je rechter- en je hersenhelft zeggen: Denk erom, ja. geen wasnat laten liggen. Want nee, dan krijg je dit. Aan het, het even op de rand van de wasmand en uh, ja. dan ben je weer klaar. Maar goed, dat gebeurt wel eens niet. En je hebt nog eerder dan een soort uh, vervuilingen. Als je. Uh, op erg lage temperaturen, nou er zijn fijne, fijne stoffen natuurlijk, er moeten op die temperaturen gewassen worden. En soms strijk je ze dan en dan helpt dat ook al bij de nabehandeling van uh, gewassen spullen uh, tegen de bacteriën. Ik ben verpleegkundige, maar ik heb het nog gehad in een tijd dat wij verbandjes en zwachtels moesten strijken voor we ze weer... Uh, we moesten ze gewoon zelf wassen op de afdeling. En dan weer strijken. En dan uh, oprollen. Nou, uh, dat... Uh... In de, in, de, in de zendingen in de kampen, eh, laten we zeggen vluchtelingenkampen... daar weten helpers, mijn vriendin heeft daar ook veel gewerkt... die weten goed dat wanneer je daar verband nodig hebt... dan moet je gewoon lakens kapot scheuren en uit steriel wil hebben... moet je een strijkbout op een kolenvuurtje zetten... en dan zijn de bacteriën ook dood. Dan heb je ook allemaal geen wasmachines. En je hebt wel wonden. Ja. Nou, eh, heb je nou... Uh, uh, een wasmachine, zoals tegenwoordig. En dan bevelen ze die wasmiddelen aan. Ja. Uh, die we op 40 graden, soms dus op 10 graden al, hebben ze smoesjes. Nou, je wil niet weten, vraag het aan een wasmachinehandelaar. Uh, wat er voor vuiligheid in je afvoer blijft zitten. Je oh, zet ja. dat ding maar eens een beetje open als je erin gewassen hebt. en er blijft een laagje water in. Dan krijgt namelijk de was. de zeepbacterie. Oh, dan krijgen we die, de, de zeepbacterie. Ja, vroeger had je ja. dus, uh, afvoeren van de mensen, die liepen uit in slootjes. Dat waren van die vieze stinkslootjes. <laughs> en uh, en dat, uh, dat krijg je dan, dezelfde lucht krijg je in je wasmachine. Er is wel iets aan te doen, dus als je toch op die lage graden wil blijven wassen... Ja. desinfecteer dan tenminste je wasmachine eens in de zoveel tijd met 95 graden met soda en azijn te uh, uh, ah. gebruiken. Ook okido. Maar ik zou zeggen, zorg maar lekker dat de hele boel uh, op 75 of 90 graden... boven de 60 graden zijn heel veel bacteriën dood. En als je dan ook je boeltje nog een beetje strijkt... waar de meeste huisvrouwen geen tijd voor hebben... Mm -hmm. uh, dan, uh, of gewoon die... geen zin, hoor. Ja, kan ook. Maar ja. er zijn ook zoveel leukere dingen te doen. Is ook uh, zo. En vandaar. Maar die parabenen, mag je ja. verder? Ja Zitten oh, ja. okay. zit er nu, ik Ja, ik, ik roer het maar een beetje aan. Want ja. je begrijpt wel dat het best belangrijk is dat die afvoer van die wasmachine schoon blijft. En elke wasmachinehandelaar zal je afraden. En zeker als je een hele dure hebt om op zulke lage temperaturen te wassen. Want dat is niet zo goed voor. Voor je dure ja, wasmachine, maar, ja. Nee. Uh, de parabenen, dat zit in al die plastics en dat is een heel gevaarlijk stofje. Dat geeft namelijk neuroschade. Oh. Ik heb me wel eens afgevraagd of misschien al die Alzheimer zijn oorzaak daarin zou kunnen vinden. Want oh. we leven in de plastics. Yeah. Yeah. We dragen uh, uh, plastic kleren en alles stinkt een uur in de wind. Vroeger mocht je geen... Uh, ...kratjes uh, meer van het bier uh, uh, uh, hebben, want dat was geel, fluoriserend, er zat cadmium in of zoiets. Maar hebben die parabenen, af... zijn dat die zogenaamde weekmakers... Juist, die ervoor zorgen want... dat niet al het plastic keihard is en dat een boterhamzakje ja, dus... Ja, heel uh... goed. Ja, want ja? Dat zit bijvoorbeeld als je fopspenen koopt bij de drogist, ja, dan moet je ja. opletten. Ik heb pas een, een vrouwtje een paar cadeaux gegeven. En zei ze zei, ik kan die goeie niet meer krijgen. Ik ze nou, ik nog wel bij een bekende drogist. Uh, so, uh, parabeenvrij staat er dan op. Ja. En dat betekent dat die kinderen dan de lust kunnen sabbelen. Maar het zit ook in flesjes van frisdranken. Vandaar dat ze adviseren een flesje maar eenmaal te gebruiken. Maar Je ziet mensen eh, aan die flesjes eindeloos lebberen met water. En als ja. er dan nog maar water in zit. Maar ga je er zelf weer andere frisdranken in stoppen. Dan komen er ook weer parabenen vrij. Eh, ik zou zelf niet weten zo goed hoe je de dingen moet uh, uh, vermijden. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen, gebruik die dingen kort. Zorg dat je iets hebt van, van glas of van, van uh, papier, uh, waar je de dingen in inbergt. Ik verpak meteen uh, mijn groente die ik soms koop, al is het spinazie, verpak ik meteen in een krantje. Dan zal dat maar invriezen dan, Joke? Ja, dat kan niet anders. Dat moet Misschien in de... Kunnen, misschien kunnen we bij de Consumentenbond of de Warenwet bepleiten... dat we parabeenvrije dozen krijgen. Maar dat is dan wel wat harder plastic, denk ik. Ja, en duurder waarschijnlijk. Ja, daar heb je het. Dat is altijd een prijs- en geldkwestie. Ja. Maar uh, ik, ik, ik probeer de dingen zoveel mogelijk te vermijden. En brood bak ik zelf, dus er komt helemaal niks van de bakken bij mij in huis. Of ik heb van die vetvrije papieren zakken. En ja, een mens moet... Uh, het leven door, je kunt niet alles vermijden, maar ik zou mijn beste voor doen om het, uh, om te onderzoeken om uh, te kijken of we daar niet uh, met z'n allen wat aan kunnen doen. Dat vind ik echt iets voor de milieubeweging. En hmm. het blijft ook zo lang bestaan, hè? Het sterft helemaal niet meer weg. Het, uh, ja, het duurt echt zo, heel verschrikkelijk lang het voordat dat het. Het uh, jaar duurt. Ja. Nou ja, dat is niet. Nou, daar uh, verschillende meningen maar, ook. Weer maar dat probleem wel. Ja. Maar dat parabeen, neem nou bijvoorbeeld in goede bedrijven, ja. dan willen ze die bekertjes niet meer. Dan moeten de mensen met porseleinen ja. kopjes gewoon, uh, of met hun naam erop, of sowieso. Uh, want want uh, als er ook warme vloeistof in komt, ja. dan moet het weer op een speciale manier gekoeld zijn en hard gemaakt zijn. Want anders dan vliegen de parabeen hier naar binnen. Ik neem nog een lekker slokje uit mijn papieren bekertje. Oh, heel goed. Dat hadden we vroeger zit volgens in de mij terrein. wel een plastic laagje. Goed, dankjewel, Joke. Alsjeblieft. En een Dag. fijne uitzending verder. Fijne Dag. vrijdag. Dag. Ach, jee, wat een toestand met plastic. Maar de vraag lijkt me wel beantwoord. Crowded House is dit: Italian plastic. Ik Rome. You say they look fantastic. I say we're having fun. Nothing like that Italian plastic. Gun. I bring you rocks and flowers. You say they look pathetic. You pick me up at night. We're on vacation. I say. Italian Plastic Crowded House 0800-1121. Ik heb nieuwe vragen nodig, joh, want we gaan er zo hard doorheen. Um, Nolly Engelhard die wil dus graag weten waarom uh, vogelpoep wit is. Wat eten die vogels dan? <laughs> dat is wel leuk. En uh, zij vroeg zich af waarom een hond ook graag door de vogelpoep rolt. Nou, dat is me net verteld door Rijn dat dat heel normaal is. Omdat uh, honden liever naar eend of vogel ruiken, zodat ze beter op vogels kunnen jagen. Maar uh, veel honden schijnen het ook dan weer op te eten. En nou wil Rijn graag weten waarom dat dan is. Dat is een beetje een vies praatje, maar mocht je vies willen praten, 0800. 1121 overvalgoproep bedoel ik dan? Hè? En Frans die vroeg zich af hoe het nou kan dat als je een peloton wielrenners hebt en er kom, komt er zo'n kopgroep en die rijden eerst op een kwartier voorsprong en worden dan uiteindelijk toch weer hoe heet dat teruggereden. Ik weet niet of dat een term is, ik probeer het gewoon maar, maar dat de rest van het peloton er toch weer bij komt. Hoe kan dat nou? Vraagt hij zich af, want als je eenmaal op een kwartier voorsprong zit als prof-wielrenner. Ja, dan lukt het toch die andere nooit meer om buiten. Ik vind het wel een goede vraag. Mocht je dat weten, 0800-1121. Sjoerd, goeienacht. Goedemorgen, Asit. Hey Sjoerd. Oh, is het Sjoerd van de vrachtwagen? <laughs> ja, ja, hij doet, het. hij doet het. Doet hij het? Geen spookstoringen deze keer? Nee, nee, oh, hey, we, de, niet voor, we de dag niet voor de avond, hoor. Maar... Nee, maar er branden nergens lampjes, het ziet er allemaal nee, voorspoedig nee, uit. Nee. Oh, gelukkig. Nee. Ik wou graag zo hoog als ik die echt vind. Ja, nou laten we het dan over andere zaken hebben. Had je een vraag of een antwoord? Hey, ik had even een, een, een uh, vraagje. Uh, ik heb laatst die, uh, die Rudolf van Veen gezien. Kijk? Oh, fantastisch. Oh, die man, maar ik snap er niks van. Die man die, op, op 24 Kitchen. Die man ja. die maakt de lekkerste taarten en koekjes. Maar als je hem ziet, het is een heel klein dun ventje. <laughs> Mijn, mijn vraag is, wat gebeurt er met die taarten die die man maakt bij 424K? Uh, hij eet ze niet op. Zou hij er nooit zelf van eten? Ik zie hem nooit snoepen. En mijn vader zei vroeger altijd, vertrouw nooit een dunne kok. Dus ik, ja, Oh. Ergens... Er zit toch een addertje onder het gras, ze moeten heel dikke uh, cameramensen hebben daar. <laughs> maar, Zodat het er goed afsteekt. <laughs> ja, het hele productieteam leidt daar ook deze, behalve uh, Rudolf van Veen. Ja, maar heeft hij niet ook gewoon uh, een, beetje, een beetje ADHD? Dat hij gewoon altijd zo loopt rond te springen en zo... Overmatig. Ik heb, wij hebben hier ook een collega, die is zo overmatig enthousiast en die eet als het even kan drie maaltijden. Maar die loopt zo enthousiast te zijn de hele dag, dat hij het volgens mij gewoon weer af-enthousiasmeert. Ja, ja, het zal wel moeten. Ik bij een of andere demonstreren, zo'n workshop, ga ja. uh, ging, ging chocola maken en alles onder Ja. hele vrouwen, vrouwen Waarom? Maar ik denk, gozer, waar laat je dat spul, joh? Ja, ja hij eet het misschien gewoon niet op, ja. Slim. Ja. Het zijn de lekkerste taarten. Als je op televisie kijkt, loopt je in de mond. Ik denk, gozer, wat doe je ermee? Stuur maar op. Maar ja, dat kan ze ook niet, hè. Nee, maar ik heb, oh, ik heb dan het voordeel, weet je, dan, als je in de media werkt... en dan komt er af en toe komt er een BN'er op visite... en in het geval van Rudolf van Veen vraag je dan altijd... oh, wil je wat meenemen? Dus ik heb oh. al een paar keer iets van hem mogen eten. Mm. Maar ik ben... dus misschien dan... oh, dan moet ik ik moet niet beginnen over dingen die ik niet helemaal zeker Aha. weet. Maar Nee, maar, maar hij had een keer iets mee... Er zijn ongetwijfeld nu heel veel mensen die gewoon het antwoord weten. Maar eigenlijk was het een soort grote glazen bloemenvaas. zeg maar. Een hele grote. En die nee. had hij dan met laagjes. Dat heeft een naam. Ik weet niet hoe zo'n ding heet. Ik heb ook niet nee. Maar weet je, een, een, een, een laagje slagroom en dan een laagje koek... en dan een laagje oh, chocoladespul ja, ja. en dan een laagje dit en dan een laagje dat. En het zag er prachtig uit, maar dat was lekker... Maar je ja, maar... hebt gelijk, hoe blijft die man zo mager? Ik neem toch aan dat je af en toe moet proeven wat je maakt. En hij maakt heel veel, dus hij moet heel veel proeven. Ja. Dus hij moet... Hij... Hij rent naar de studio en hij redt weer naar huis, denk ik, om, om al die dingen te Dat kan bijna niet heen. anders, ja. En, en dan tussendoor ik... ja. rondjes. Maar dat is, hij zegt ook altijd, ik kijk daar zo graag naar, hè. Ja, ik maak het nooit wat hij dan maakt, want dat vind ik allemaal veel ja. te ingewikkeld. Ja, ja, ja. Maar ik kijk zo graag naar hem, omdat hij altijd kok. vrolijk en blij is. En ja. Ja. hij zegt ook altijd, een goede kok heeft nooit te weinig. Nou, dus Ja, hij... ja hij, heeft, hij heeft te weinig vet, denk ik, ja, tenminste. Hoe kan dat het, hè? Hoe krijg je het voor elkaar? Want het, is echt een, het is een ventje van niks. Ik heb hem gezien. Door Wim krijgt tien nou, en je moet hem vastzetten, want uh, dat komt niet goed. Ik, ik kom nu in de verleiding om hem op te bellen. Maar ja, dat, <laughs> maar ja, die, dat vindt hij vast niet leuk. Waarom niet? Als je maar promotie kunt maken voor zijn themakanaal. Nou, dan mag je van mij midden in de nacht bellen, hoor. Uh. Als, als hij promotie voor zijn themakanaal mag maken... Ah. dan mag hij je, mag je van jou mogen we midden in de nacht bellen. Maar ik denk, dat, ja, ik denk toch dat hij er anders over denkt. Want hij moet morgen natuurlijk weer... Uh, weer klavoetie maken. Kla maken of zo. Of weet ik veel wat. Ja, ah, ja, klavoetie, dat is het, ja. Nee, het is niet klavoetie. Dat is weer wat anders. Klavoetie is een soort, uh, soort uh, appeltaartgeval dingetje. Dat is eigenlijk... Wacht, even, even oh, oh. kijken of ik zijn nummer heb. Over. ik uh, mond, heb een bij mijn mond en ik heb mijn brood op. Dus, uh. <laughs> nou, ja, misschien, ik, ik ga nog even zoeken. Ik kan het allicht proberen, maar misschien dat ook iemand gewoon dat weet. Dat iemand hem kent of dat iemand voor 24 Kitchen heeft gewerkt. Of dat iemand, uh, uh, ja. anders weet Johan de Bakker het misschien, want die, die, die staat ook iedere keer maar tussen de croissantjes en de lekkere roombroodjes. Uh... Oh, ja, maar die verkoopt het nog. Kijk, maar je ziet nooit iemand weglopen met een taart bij 24 Kitchen. Op een gegeven moment oh, gaat het Oh, ja. ja wat gebeurt er dan met dat spul dan? Geeft hij het weg of ja, nou ik hoorde dus nu dat dit jou weggeeft, maar ja. Ja, maar iedereen bij dat kanaal moet moddervet zijn inderdaad, want het ja, moet inderdaad ja, ook allemaal... Een... Maar ze zullen het ook niet weggooien natuurlijk. Ja, ja. Het is net als met die bakkers, op een gegeven moment heb je wel genoeg gehad, hè. Ik hoor niet nog een taart, hè. Nee, nee, kun je voorstellen dat je voorstellen dat, dat je dat hebt en dat je denkt, ah nee, niet nog een chocoladecakeje. <lacht> Nee, nee, nee, nee, ik niet. Oh, nee, nee, dat kom moment op. komt ook niet. Eens. Goed. Uh, uh, het is, uh, ik, als uh, als tegenhanger voor dat vieze praatje van net, weet je Ja, heel goed. Ja, dit was een, <laughs> dit was een lekker praatje. Oh, oké. Okay. Hoe blijft Rudolf van Veen zo slank? 0801121. Dankjewel, 121 Sjoerd. Oké, okay, prachtig gemaakt. Uh, Succes, hè, zonder storingen. Ja, we oh, beginnen nou, begin nou niet weer. Nee, kom. we beginnen er niet aan. We houden het stil. Goeie, Goeie reis. Hou veilig. Dag, dag. Dag. dag. dag. John Vermeulen. Hallo, Afsred Matjong. Hi, hoi, zeg het eens. Hoi. Ik sta uh, net uh, te wassen. Het is toch over de was, nou? nou ik sta net te uh, wassen doen. En ik heb zo'n uh, overtrek gekost, zo'n nieuwe. Maar dan moet je de eerste keer apart wassen. En ja. dan komt er toch een partij blauw uit. Die kleur, dat is niet normaal. Is dat niet gevaarlijk of zo? Ik weet het niet, maar. Is het wel een blauw overtrek? Ja, dat is okay. normaal wat een, een kleurstof Nee, want als je er een rood overtrek was en dan komt blauw uit, dat zou raar zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dan maar was het geen... te goedkoper, ah, dan, dan zit er veel kleurstof in. Ja, dat was ook geen duurbos van de remon Ja, zie je. Maar dan moet je eerst een keer even met een beetje azijn wassen. Aha. Maar dat is al te oh, laat. Ik heb nou... het nou in de soda gedaan. Ah, wat <laughs> maakt het ook eigenlijk uit. hè maar ken, nou ken dat geen kwaad als? Stel dat je nou bijvoorbeeld een, een baby hebt of zo, of een klein kind en die, en die legt op zijn hoeslaken en die er vaak met dit ding in de mond en dit, dat spul komt in die mond, is dat niet gevaarlijk of zo. Nee, maar John, daarom moet je het dus eerst een keer wassen. Ja, daar kwam ik dus achter toen ik het al de eerste keer had neergelegd. Dus dat, dat, dat dat nog zo'n keer zou gebeuren. Ja, maar dat ligt ook helemaal niet lekker, toch? Als je iets wat je... Net, net met, met een theedoek, dit is, ook, ja, dat is het, het lag dat moet... als nieuw. Dekbed overtrek. Nou, ik, uh, ja. wie weet, want ik, misschien het Joke nog weer even terug kan bellen. Want die zegt okay. waarschijnlijk, ja, het is schadelijk. Hé, hey, slaap lekker onder je blauwe overtrekken. Ja. Okay. <laughs> goeienacht. Doei. Doei. Uh, 0800-1121. Henk. Dag. Hallo, goeienacht. Henk ja, van de Veen. Ik was al met die wasbever. Ja, was je ook al met de Ja, het zijn de goedkope uren, hè? Hoe bedoel je? Nou ja, als je nu wast, dan, dan betaal je toch minder dan overdag? Of is dat niet meer? Uh, ja, dat was bij ons thuis vroeger uh, yeah. in mijn ouderlijk huis zo. Die hadden een uh, nachttarief. Ja, precies. Maar in mijn flat is dat niet zo. Ah. Uh. Maar de vraag, ik ga altijd terug naar de vraag. Oh, ja. De vraag van die mevrouw was, hoe krijg je de bacteriën in de was eruit? Ja. Het is een illusie dat je de bacteriën in een wasmachine er allemaal uit wast. Oh. En dan wou ik even. Uh, nee, maar. maar, maar, maar uh, ja. Maar dan was de vervolgvraag. Ja. En de, de van uh, mevrouw Nieuwenhuizen. Maar we krijgen, worden we dan niet allemaal ziek, zwak, misselijk en ellendig? Nee, je moet een onderscheid maken. Ik maak een uh, heel ruwe scheiding tussen uh, twee groepen bacteriën: dat zijn de aerobe bacteriën. Dat zijn de zuurstofminnende bacteriën. Oh. En de anaerobe bacteriën. En dat zijn de zuurstofschuwe bacteriën. En de laatste, die zuurstofschuwe. Die zijn vaak gevaarlijk voor de mens. Bijvoorbeeld de hele klostrium-familie behoort daartoe, de Terenisbaseel behoort daartoe, de Botulismebaseel behoort daartoe, et cetera. Mm -hmm. En uh, dat je dat er zomaar in een wasmachine even uitkrijgt, dat is, wat ik net al zei, een illusie. Uh, denk maar eens aan pas, uh, of je moet iedere dag op 95 graden wassen, alles, en dan heb je ze er nog niet uit. Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het toch een naar idee, maar dat is net als met huisstofmeid en, uh, ja, en al die ik, andere beestjes. Ik raak, nog even, ik raak nog even een bijzettafeltje aan met mijn rechterhand. Ja? Daar zitten bacteriën op. Ja, en doe dat dan ook niet. Nee, op mij zitten nee. ook bacteriën, dus ik kan mezelf ook niet aanraken. Mm. Ik kan andere mensen ook niet aanraken. Mm. Uh, ik, ik wil niks afdoen verder aan het, uh, ver, aan het verhaal wat die dame uh, vertelde. Over strijkijzers et cetera. Ja. Alleen één opmerking, gooi nooit chloor op textiel. Oh, Ja, niet? Je maakt het weer wel onzichtbaar, ja. maar chloor tast het textiel per definitie aan. Ja, maar ja, dus als het weer er toch al in zit... dan is het of, uh, of een nou, beetje is... versleten of met... Uh, nou, of je, met... Moet uit, je moet eens goed, laat ik dat maar helemaal uitpakken. Ja. Mijn vader heeft, die al lang dood is, heeft zijn hele leven in de textielindustrie gezeten... en die ja. had een ongelooflijke hekel aan gloer. Ja. <laughs> en die was godsblij dat ze dat eindelijk voor de oorlog al uh, konden uh, schrappen... en konden vervangen door natriumloog om te bleken. Natriumloog? Ja. Oké, okay, nee, dan noteer ik dat even. Dat is iets anders. Natrumloog. Maar nogmaals, die bacteriën... Uh, de, de, ja, iedereen krijgt nou de zenuwen van die lage temperaturen. Ja. Ja. Maar er wordt juist veelal veel te heet gewassen. En niet te koud, maar te heet. Oh. Maar wat die mevrouw zei, van die machines af en toe eens even op 95 graden laten wassen... Ja. dat is buitengewoon zinvol. Oh, Oké. Okay. Als je dat één keer in de drie maanden doet. Want inderdaad houdt dat de machines schoon ja. En ook het uh, afvoersysteem. Goed, ga ik dat morgen nog, nacht doen en, met nachttarief. En, en nogmaals, iedereen ja. is heel bang voor bacteriën... maar ja. je hebt nog een hele hoop andere micro-organismen... zoals virussen en schimmels, et cetera. En die zijn niet zelden thermoresistent. Dus die krijgen oh. er niet zo in tot drie uit. En wie dan nog... Iedereen heeft tegenwoordig een computer, geloof ik. Ja. Dan kijken ze maar eens bij pasteuriseren en steriliseren. Dan, gaan, dan worden ze wel wakker. Ik, ik zou willen zeggen, fijn om te weten... maar dat zou ik dan niet menen. Wat, wat, wat fijn om te weten. Nou, van al die schimmels en beestjes en dingetjes. Ja, dan leef jij iedere dag mee. Ja, maar dat hoef ik toch niet te weten, Henk ja, van de Veen? Ja, maar je hebt ze gewoon op je huis. Ja. Ah! Ik ga ja. mijn handen wassen. Dankjewel. Dag. Ja. Goeienacht. 0800-1121. Oh, dan moet ik de telefoon ook wassen. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou, allemaal beestjes. Nou, nou, nou. zoveel. Om me heen Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep nou, nou. Want er zijn geen beestjes nou, nou, nou. Maar ik zie beestjes Om me heen Beestjes, beestjes Op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar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 Het komen ze steeds dichterbij. Yes. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik ja. zie als ik gedronken heb? Ja, ja. Allemaal beestjes. Ja, ja, ja. Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze me heen. met ja, ja, ja. Thuis Ronnie en de RONNIE'S Beestjes. En dit naar aanleiding van het verhaal over bacteriën, schimmels en huismeid... dat ik zojuist deelde met Henk van der Veen. Even kijken hoor, want ik heb nog een aantal vragen waar ik geen antwoord op heb. Dus uh, mocht je het weten, dan kun je nog bellen naar 0800 1121, Ook met nieuwe vragen natuurlijk. Um, even kijken, waarom eten honden vogelpoep? Waarom is vogelpoep wit? Uh, hoe kan het dat bij wielrenners uh, sommige wielrenners een voorsprong hebben van wel een kwartier en dat er dan uiteindelijk toch weer op ingelopen wordt? Hoe blijft topkok Rudolf van Veen zo mager en een dekbed overtrekt dat afgeeft in de was? Is dat niet schadelijk voor bijvoorbeeld kinderen? 0800 1121 Johan. Ah, goedemorgen. Goedemorgen Johan. Dag. Zeg het ik, ik had een vraag. Ik reed vorige week richting Den Haag met de vrachtwagen en toen scheen de zon. Ja. Mooie zonnestralen richting het zuiden en richting het noorden. Ja. En uh, het lijkt dan net alsof die stralen, zeg maar, uh, van, de, van de zon richting Delft gaan en vanaf de zon naar uh, Leiden. Ja. Maar, um, dat kan natuurlijk niet, want, um, dan zou de zon, het leek net een soort driehoek, en dan zou de zon heel dichtbij moeten staan. Hoe, hoe kan dat nou dat het net lijkt alsof die stralen vanaf de zon uh, zich door de wolken verspreiden? Terwijl dat, ja, dat volgens mij uh, is dat uh, gezinsbegoogeling. Gezinsbegoogeling. <laughs> oh ja. Nee, maar nog één keer. Jo. Wat is nu, wat is een, dat het lijkt alsof je zonnestralen ziet... Er, er, er stralen heel mooi uh, zonnestralen door het wolkendek heen. Ja. Dat is een prachtig gezicht. Maar het lijkt net alsof die van de zon komen en dan richting Delft en richting, richting Leiden uh, stralen. Ja. Zodat je ja, een soort van driehoek hebt. Maar dat zou betekenen dat de zon op 5 kilometer afstand of 10 kilometer afstand van de aarde staat. Oh, oké, okay, dat er een hoek in kilometer... die zonnestralen zit. Ja. Ja, goh, ingewikkeld. Nou, daar zal een reden voor zijn, maar die weet ik niet. En ik dacht, misschien is er een luisteraar ja. die dat wel weet. Nee, ik ben benieuwd hoe ik deze vraag straks nog een keer moet vertalen... maar ik ga mijn uiterste best doen, Johan. Je, je snapt waar het om gaat? Dat... Ik, nou ja, ik weet dat het je verbaast, maar ik snap echt waar het om gaat, ja. Nee, nee, nee, ja. nee. Nee, ik, uh... nee, maar het is een beetje als je de ene zonnestraal... die zou bij wijze van spreken van boven recht naar beneden gaan... en de andere zonnestraal van boven in een hoek van 90 graden... Dan zou, je, nou, zou 45, dat... Ja. ja, maar bij wijze van spreken, dan zou dat dus ja? suggereren dat de zon daar eigenlijk direct boven moet staan. Ja, ja. Terwijl er natuurlijk enorme afstand tussen zit, dus alle zonnestralen toch bijna dezelfde richting uit zouden moeten kunnen gaan. Ja, volgens mij komt er maar één zonnestraal op aarde terecht. Ja, maar die gaat natuurlijk door allemaal gaatjes in de wolken. Ja, maar hoe, hoe komt het dan dat die zich daar gaat verspreiden in, in een... Onder een hoek? Ja, dat is een goede vraag. Ja, oké. Okay. Nou, hoop, hoop ik ook op een goed antwoord. Dan moet je niet zo verbaasd zijn dat ik het een keer begrijp, hè? Nee, echt niet. Nee, oké. Okay. Ben je geladen, nee, je Johan? Jou, wat zeg je? Of je geladen bent? Ik ben geladen, absoluut. Oh, dan ga ik even zitten. Zullen we raad wat hij rijdt spelen? Ik kan uh, <hast> je vragen even niet verstaan. Oh, zullen we raad wat hij rijdt spelen? Oh ja, dat is goed. Doe maar. Het principe van het spelletje is dat ik raad wat jij rijdt. Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Um, um, is het allemaal hetzelfde of heb je verschillende dingen in de vrachtwagen? Ik heb verschillende dingen in de vrachtwagen. Maar is, er een, uh, is het één overkoepelende verzamelnaam of zijn het echt allemaal verschillende dingen? Want dan raad ik gewoon één ding. Het, zijn, het is één overkoepelende verzamelnaam. Oh, oké. Okay. Uh, zijn het levensmiddelen? Ja, jij bent echt goed. Hè? Echt? Ja, ik voelde al zoiets. Ja, echt. Ik dacht al, ja. je bent vast onderweg naar een supermarkt. Ja, ook nog. Nou, ja. Het is allemaal heel toevallig. Nou, dan ja, zijn we wel snel... een biologische supermarkt, hè? Wel een biologische. Ik dacht al, het voelt heel groen. Ja. ja. Hey, Johan, succes. Rij voorzichtig. Dankjewel, ik blijf luisteren. Oké, okay, doeg. 0800-1121. Annie goeie nacht. Wie? Uh, ik denk jij. Oh. <laughs> <laughs> uh, nou ben ik wel benieuwd hoe je heet. Annemieke, we hebben elkaar vorige week ook oh, ja. gesproken. Oh <laughs> ja. Annemieke, zeg het eens, Annemieke. Hi. Um, ja, ik bel even over die vogelpoep. Ja. En ook trouwens over dat lekkere, die lekkerheid die jij hebt gegeten. Ja. Dus, uh, volgens mij bedoel jij een trifle? Kan ja, dat? zeg je trifle? Ik zou zelf ja? trifle I-S-L-E? Ja, ik, ja. ja, ik, ja ik, ik zou het met dubbel F schrijven Wat zelf is? maar. Ja, nee, het is met één F. Oh, een trifle. Ja, dat is met, met uh, custard en, en cake ja. en, en uh, allerlei. Ja. Dingen door elkaar en op elkaar en, ja. en, en dat wordt dan in een glas, een uh, ja. uh, groot glas gedaan. Met en, allemaal en, laagjes. Juist, ja. En chocola. Ja, en, en soms zit er ook geloof ik ook nog wel iets van, van fruit of zo ja, mee, een beetje. doorheen en, en dat soort toestanden. Ja, oh, dat, dat was echt heel lekker. Nou, misschien wordt het ook wel met dubbel F, maar voor mij. Nee, het is, ik, ik zie op de chat al het is met één F. Dat is het, mensen ja. goed op te letten. Maar dat zou wel eens uh, dat speel kunnen. Dat zijn, was het inderdaad. Een trifle. Dat was ja. echt een goed verhaal. Een trifle van Rudolf, uh, Rudolf van Veen. Nou, dan heb je echt een goede dag hoor. Ja? Ja. Dat kan ik je vast vertellen. En hij kan ook... Hij, want volgens mij is hij van oorsprong patissier, Maar dat weet ik niet zeker. Maar hij kan ook met chocola hele mooie dingen maken. Dat het van die sierdingen... Nou, goed. Daar hebben we oh, het niet over. Oh, niet. Ja. Maar goed, trifle. Dat was het. Nou, dat vergeet ik niet okay. meer. Nee. nee. Ah, lekker. Ja. Heb je ook honger? Laten we het over vogelproep hebben dan. Ja, ja heerlijk. Ja. Nou, mijn kat die eet dat niet. Maar die eet... Uh... De vogel zelf? Van de andere kat op, ja. Oh ja, oh, oh ja dat doen ze ook. Gat, ja, ja. Ja. ja, niet andersom hoor. Die oudste natuurlijk niet van de jongste, maar andersom wel. Oh, dat is wel nee, Ja, die vogelpoep inderdaad. Nou, ik weet, ik kan er denk ik heel kort over zijn. Ik weet niet wat er, uh, waarom het wit is. Ja, een beetje wellicht. Maar uh, de consistentie is namelijk... Het is niet alleen poepvogels, die, die pleuren alles in één keer naar buiten. Oh ja. Het witte is urine. Oh, dat is ook raar. Ja. Het Want... is altijd wit en zwart, hè? Ja, dat, dat is een... Het zwarte is een heet ja. het wit. Ja. Maar en goed. Het zwarte is pop en het witte is urine. Maar dat is dan weer raar, de spierwitte ja. kalkurine. Ja. Maar wat, is, wat, wat doen vogels dan anders dan wij, dat het bij ons een beetje ja, gelig nee. is? Ik weet niet, maar ik weet dat het bij wij... Uh... Ik heb dan een huisdieren dan, uiteraard, maar, ja. maar, <laughs> maar ik weet dat dat bij sommige, uh, ja, ik heb vroeger kavia's gehad, maar die hadden bijvoorbeeld ook een hele andere kleur urine. Oh. witte en, en veel, veel ja, dat komt denk ik toch door bepaalde voedingsmiddelen die ze dan binnenkrijgen. Ja, te veel. Maar wat het dan precies is, weet ik niet. Hmm. Nou, dan uh, kunnen we helaas het onderwerp vogelpoep nog steeds niet wegstrepen. Nee, klopt. Maar ik denk dat nou ja, het is al een beetje een... een uh... Ja, een voorzetje ja. noemen we dat. Ja. Ja, hartstikke ja. goed, Annemiek. Dankjewel. Ja, nou ja. ja en, en wat die, die zonnestralen betreft... Ja. Ja, dat heeft dan te maken met... Uh, ja, ik weet, daar weet ik ook helemaal niet, niet alles van uiteraard. Met, met ja, een soort diffusie van, van... Wat je ziet is natuurlijk uh, uh, licht dat breekt... Mm -hmm. En, en uh, dat komt door, door de wolken uh, en daar zit vocht op. Ja, en, en dat, uh, dat breekt op, op, op, de, ja, op die druppeltjes, zeg maar. Oh, dat verspreidt zich dan. Ja, dat klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, maar hoe de verdere. Uh, ik ben nooit goed geweest in, in, in dat soort dingen op school. En, uh, <laughs> nou, voorzetje is ik... nooit weg, ja. Nee, maar ik denk dat het daar dus mee te maken heeft. Dat het dus, uh, ja, de breking van, van, als je iets bijvoorbeeld in water steekt, zeg maar, je kijkt naar, dan, dan verplaatst het zich ook, zeg maar. Het is iets wat door het oog wordt waargenomen. En, en uh, ja, als je daar dan recht naar kijkt, zeg maar, dan, dan steekt het, wat je, zeg maar, bovenin steekt, dan verplaatst het, lijkt het zich ook te verplaatsen onder water. Het wordt er niet minder ingewikkeld op nu, Annemiek? Nee, dat snap ik. Maar het is in ieder geval, volgens mij heeft het daarmee te maken. Met, met dat het, uh... het breekt. Ja, dat is net ja. zoiets als natuurlijk als met het, um, nou, hé, hoe heet zo'n ding? Een ja, regenboog. Een of zo waar licht doorheen. Uh, ja. Maar dan worden de kleuren van elkaar gescheiden. Maar het kan natuurlijk ook dat de hele ja. lichtstraal wordt omgeleid, zeg maar. Dat zou natuurlijk kunnen. Hm, ja. Daar gaat vast nog iemand over bellen. Dankjewel Annemiek. Ik denk het wel. Goede nog. Oké. Okay. Doeg, goed aan de poezen. 0800-1121. Vragen en antwoorden zijn van harte welkom. Nico? Goedemorgen. Hallo. Ja, ik heb een uh, vraagje over uh, wijn, wat in je kleren worst. Uh, rode wijn. Ja. Ik hoor je wel eens naar witte wijn overhoor je, dat het dan helemaal oh, ja ben ik wel een beetje train. Misschien een uh, mooie vraag. Te luisteren. Ja, dat is een goede vraag. En verder hebben we echt een enorm slechte verbinding. Ja. Dus ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt, maar ik laat het hierbij. Dat is prima. Hokido, oh, dag Nico, Goeie reis. Ja. Dankjewel. Doeg. Mevrouw Reuters. Met mevrouw Reuters. Dag mevrouw Reuters. Ik heb een antwoord op de wielrennersvraag. Echt waar? Ja, en dat zult u niet verwachten van een vrouw, maar een man die zal daar niet over bellen, want die moeten dat allemaal blijven kijken. Maar dit is gewoon commercie. De commercie die wil niet hebben dat je de twee of drie uur lang naar een groot peloton zit te kijken. Die kunnen allemaal even hard fietsen. Ja. En dat heeft te maken met de reclame, want dan mag er weer eens een ander voorop rijden. En dan mag er weer eens een ander groepje van vijf voorop rijden. En vlak voor de streep worden ze ingehaald, want dan wordt het toch nog zo spannend. Nee. Ja, dat is het enigste wat ik ervan kan maken. En ik denk dat ook de enigste oplossing is. Maar, maar hoe kan dat nou, mevrouw Reuters? Ja, mijn wereld stort weer eens in. Maar dan, dat zijn topsporters. Dat zijn mensen die trainen keihard ja. om zo hard mogelijk te kunnen fietsen. Ja, yes, ze die... fietsen allemaal even hard. Maar de commercie die zegt, jij mag vandaag met een groepje vooruitrijden. En de andere keer is het weer een ander. Dat is allemaal verkochte zaak, mevrouw. Dat begrijpt u toch wel? Nou ja, nu wel. ja. Ja, dus ja, daar moet dan een vrouw even voor bellen. die uh, doorziet dat allemaal. Ja, want de mannen die zitten gewoon alleen maar die met blikkenpolijnig naar, nog die naar die dat idee. wielrennen te kijken. Die denken, oh, er gaan er weer een paar... Ondanks ja. doping, ondanks alle verkochte zaken, alle reclame, dat is voor de televisie. Oh, weer podium. kijken. Maar ja, ja, ze schijnen het echt heel leuk te vinden, want die Tour de France die komt weer aan. De mensen doen er heel opgewonden over. Versta me niet verkeerd. Ik heb alle respect voor al die jongens die daar uh, voor hun brood en dik verdiende boterham misschien toch heel hard door weer en wind moeten fietsen. Ik vind het verschrikkelijk wat ze die jongens aan het doen Dat doen is het wel, het is aan. echt heel zwaar hè? Ja, ja. Ik heb er alle respect voor, ook voor de laatste die aankomt. Ik heb er alle respect voor, maar die commercie daarin dat is verschrikkelijk. Dat is moordend hè? Goh, nou dank u wel mevrouw Reuters. Graag gedaan, mevrouw de jong. Ik luister aan elke donderdagnacht naar uw programma. Ik vind het geweldig. Oh, nou, dat vind ik fijn om te horen. Dan wens ik u nog een fijne uitzending. Dank u, vriendelijk ook. <laughs> Dag. Dag. Heidi. Ja, daar ben ik. Hallo. Weet je hoe lang ik aan de telefoon al zit? Ik, nee, ik heb geen idee. Met ons of gewoon in het algemeen? Ja? Nee. Probeer erop door te komen en, en wachten. Ja. Bijna 1 uur en tien minuten. Echt waar? Ja. Yeah. Oh, dat is wel heel lang. Nou, ik, Voor de mensen die daar tegenaan lopen... het is het mooie en het vervelende met dit programma. We weten nooit van tevoren waar het naartoe gaat en hoe lang het allemaal duurt. Maar de mensen die niet eh, he, eindeloos willen bellen en eh, willen wachten... en die wel een computer hebben... die kunnen even mailen naar nachtzusterapstaatjeomroepmax.nl. En, en dan niet. Blind. Oh, dat is, nou, dat is wel vervelend. Maar wel heel fijn dat je het hebt volgehouden, Heidi. Wat, wat uh, kun je voor mij betekenen en ik voor jou? Ik heb een, een moeilijke vraag. Ik zit in een probleem. Ja. Um, ik heb waterschade gehad. Ja. En uh, niet mijn schuld, maar ik uh, woon dus uh, uh, in een kleine flat. Het uh, van twee bewoners van boven, van de eerste twee. Ja heb ik water naar beneden gekregen... Ja. vanuit de ketel van de verwarming. Ja. En dat is in mijn kast gekomen... Ja. ook bij de, bij de uh, verwarmingsketel. En dat heeft, ik weet niet hoe lang gedruppeld of gelopen... waardoor ja. de afvoer uh, ja. verstopt is geraakt in die kast. Ja. Maar dat wisten we niet. En dat is dus uh, opgehoopt, op dat water... en dat is in de muren gegaan... Op een gegeven moment kreeg ik op de wanten, kreeg ik zwarte schimmel. Ja. En nou, dat, dat, dat heb ik dan de woningbouwvereniging gebeld. maar nou, die kon het ook niet vinden. En die opzichter die, die heeft toen... Die Heidi? Ja? Nee, ik begrijp dat je heel erg lang gewacht hebt. En dat je nu natuurlijk denkt, ik vertel het verhaal ook nu echt van A tot Z. Maar over uh, 20 seconden is er een nieuwslezer die laat zich door niets tegenhouden. Die gaat het nieuws lezen... Ja. En volgens mij uh, moet er nog een punt gezet worden. Dus ik vind het heel vervelend om te zeggen... maar ik ga je weer even laten wachten. Ja. Ik kan er niet zoveel aan doen, dus dan mo moet je even wachten. Ik je maar terugkomt. Ja, ik kom terug. Maar blijf hangen, ga nergens heen, hè? Oké, okay. nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay. 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.